Drie uur glies Thomas met het nos journaal In de Palestijnse gebieden is met grote vreugde gereageerd op de verhoging van de status van Palestina door de VN. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kende Palestina de staat toe van staat die geen lid is. Duizenden Palestijnen gingen de straat op. In Ramallah, op de westelijke Jordaan-oever, verzamelden zich meer dan 2000 mensen op een centraal plein. De menigte zwaaide met vlaggen en danste op straat. In Bethlehem werden de klokken van de geboortekerk geluid toen het resultaat van de stemming bekend werd. Ook in de Gazastrook werd de beslissing van de algemene vergadering van de VN gevierd. Voormalig IMF-topman Stroos Kaan zou een schikking hebben getroffen met het kamermeisje dat hem beschuldigde van poging tot verkrachting. Dat melden anonieme bronnen aan persbureau AP en de kranten New York Times. Er zou nog niet zijn getekend en er zijn geen bedragen genoemd. Het kamermeisje zegt dat Strooskaan haar vorig jaar in een hotel in New York wilde verkrachten toen ze zijn kamer kwam schoonmaken. Strooskaan heeft altijd gezegd dat ze seks hadden met wederzijdse instemming. Justitie seponeerde de strafzaak tegen hem omdat de verklaring van het kamermeisje rammelde.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 0800 1121. dat is het telefoonnummer. Er is ook een mailadres, nachtzuster-omroepmax.nl. Twitteren kan naar apenstaatje-nachtzuster. En er is ook een chat, dat is leuk hoor, moeten we echt even kijken. Um, die is te vinden op www.omroepmax.nl en dan slash nachtzuster. Waar gaat het eigenlijk allemaal om? Nou, om vragen en antwoorden. En er zijn een hoop vragen die nog niet beantwoord zijn... Zo so, uh, als de kriebelende trui, want het schijnt te helpen... om een kriebelende trui een nachtje in de vriezer te leggen... dan kriebelt hij de volgende dag niet meer. Maar hoe kan dat dan? En uh, waarom zijn er qua munten meer Belgische munten in omloop in Nederland... dan Nederlandse munten? Hoe kan dat? 0800-1121. Richard wil weten waarom een man tepels heeft. Marianne wil weten waarom we in Nederland niet het, uh, het Engelse of in ieder geval het openbaar vervoerssysteem van Londen aanhouden. Want dat uh, werkt volgens Marianne heel eenvoudig. En bovendien is het ook nog eens hartstikke goedkoop. 0800-1121 als je daar een antwoord op weet. Kees wil weten of Esther Dames verkering met hem wil. Maar ik denk dat alleen Esther Dames daar antwoord op kan geven. En dat kan ze eigenlijk ook wel even rechtstreeks bij Kees zelf doen. Dus uh, hoef ik het nummer niet te noemen. En uh, Adrie wil weten waar de woorden retail en niche vandaan komen. En wat ze nou precies betekenen. Robin uh, wil weten of zijn papegaai, als hij met zijn hand van boven naar beneden beweegt... met de papegaai erop, of de papegaai dan ook een kriebel in zijn buik voelt. Net als wij, wanneer we in de lift staan. Ik vind het een mooie vraag. 0800-1121. John die vraagt zich af of bij voetbal... Als, je een doelpunt, uh, als er een doelpunt wordt gemaakt dat via de scheidsrechter gaat... dus bijvoorbeeld je schopt tegen, met de bal tegen, de, tegen het hoofd van de scheidsrechter... en vervolgens verdwijnt het al, uh, de bal in het doel. Is het dan een doelpunt? Ja, dat wil ik nu ook heel graag weten. En uh, Marjolein die, uh, heeft vogeltjes in de tuin die s'nachts allemaal weg zijn en dan wil ze weten waar ze zijn. Waar gaan de vogeltjes s'nachts naartoe? Roodborstjes, koolmeesjes. Ik geef even een dwarsdoorsnede van wat ze in de tuin heeft zitten. Waar gaan die naartoe s'nachts? 0800-1121. Doe ik ondertussen even een uh, suikerplaatje. Nancy Sinatra is dit. Sugartown. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm in. Shoo, shoo, shoo. Shoo, shoo, shoo. Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo. shoo, shoo, shoo sugar down. I never had a dog that liked me some. Never had a friend that wanted one. So I just lay back and laugh at the sun, cause I'm in shoo shoo shoo shoo shoo shoo shoo shoo shoo shoo shoo shoo, shoo, shoo sugar town. Yesterday it rained in Tennessee I heard it also rained in Tallahassee But not a drop fell on a little old me Cause I was in shu-shu-shu Shu-shu-shu Shu-shu-shu-shu-shu-shu Sugartown If I had a million dollars or ten En Ja Goeienacht. Dag Astrid, goedenavond. Hallo, waar belde je over? Nou, ik, uh, ik ging reageren op de vraag over retail en niche. Ja. Uh, maar ik wou ook nog tegen zeggen, wat heb jij aparte mensen allemaal aan de telefoon? Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, het ja? is volle maan. Is dat de reden? Oké. Okay. En op een of andere manier gaan er bij volle maan opeens altijd dronken studenten bellen. Oké, okay, want het, het het is op zich al wel vermakelijk, maar tegelijkertijd heb ik het wel een beetje met je te doen want het, het lijkt wel alsof ik echt een halve gek sticht belt uh, soms. Ja, maar weet je, daar heb maar je goed. mij niet mee hoor. Nee, dat merk ik, dat, dat vind ik ook zeer bewonderenswaardig. want je gaat er geweldig mee om. Nee, maar ik, maar vind, eh, wel, ik vind wel altijd, ja? weet je wat ik heel mooi vind aan dit programma? Nou. Want het draait natuurlijk om de vragen en de antwoorden en het allermooiste ja. is als er iemand Helemaal. belt die ergens verstand van heeft, dat vind ik altijd het allermooiste. Maar aan de ja. andere kant, je hoort bij dit programma maar hoor je wel mensen die je anders nooit hoort. Dat is waar. Nee, en ik, dit, ik luister ook altijd als ik het kan, dan ik straks straks luister ik hoor. Ja, en dan denk ik... Dan denk ik ja, weet je, dit, we zijn met z'n allen een samenleving... waarin ook dronken studenten wonen. Nee, Absoluut. Uh, I agree. Yeah. Dus, dus dat. Maar ja, liever niet ja. te lang. En, nee, en, en dat, niet dat, dat, dat alle dronken studenten nu gaan bellen. Dat hoeft ook, <laughs> ja, dat hoeft ook weer niet. Maar, nee, maar dat komt omdat je natuurlijk zo leuk... Zo'n leuke, leuke vrouw bent aan de telefoon... Ik denk en dat dat het is, ja. Praten, Voor natuurlijk. dronken studenten ben ik erg... Uh, dat, Interessant. Die, die, die denken van... Dat, ze hangt in ieder geval niet binnen twee minuten op. Ja. Uh, ja, twee seconden. Je kan, ze, je kan ze hebben volgens mij ook. Nou, ja. goed. Uh, <coughs> Siel, waar belde je eigenlijk over? Nou, ik hoorde iemand <laughs> vragen... Waar gaat niche? Wat betekent niche? En ja. wat betekent retail? Nou, ja. dat is vrij eenvoudig. Kijk. Uh, niche betekent eigenlijk een gehele gerichte kleine doelgroep. Of een kleine markt. Een gerichte, zeg een, een focus op een, een, een klein onderdeel van het geheel. Voorbeeld, uh, wat is een niche? Een niche is bijvoorbeeld als je uh, uh, muziek hebt. Dan heb je hele specifieke muziek. Underground bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is een niche binnen de muziek. Dat is een kleine, voor een kleine doelgroep. Dat noemen we een niche. Een niche markt of een niche groep. Kijk. Dus dat is een kleine gerichte uh, doelgroep of kleine gerichte markt. Dus ja. voor een bepaalde kleine doelgroep, dat is niche. En uh, retail staat eigenlijk voor uh, de, de, ja, de, alles wat je in de winkelstraat ziet. Dus kleding. Handel. Handel, ja. ja. Dus het wordt ook wel detailhandel genoemd. Ja. En is dat een beetje in jouw, uh, in jouw straatje, deze woorden? Of um, heb je ja, gewoon een heel goed woordenboek? Ja, hij, Eigenlijk wel. Nee, nee, nee. Nou ja, ik werk, ik werk voor, uh, voor een grote beursorganisatie. Ja. organiseer beursevenementen en uh, daar heb je met marketing te maken met doelgroepen, met uh, alle vormen van business. En, uh, ja. Dus, dus ja, dan is het een natuurlijk ja hey, En het is tien over drie. Heb jij een beurs gehad uh, met heel veel steentjes die nog uit elkaar geschroefd moesten worden? Ja. Nee, nee, nee. Ik, had, ik heb heel hard gewerkt deze week. Ja. En uh, ik heb morgen vrij en ik ben vanavond naar een concert geweest... van een uh, uh, Amerikaans familielid die uh, in Zoetermeer moest spelen. Nou, wat leuk. Super. Ja, dus dan uh, komt het niet maar van Maar een gaan. Amerikaans dat familielid dat in Zoetermeer ja. moest spelen? Ja, ja. Mijn, uh, mijn neef is ja. Andy Timmons. Andy Timmons is getrouwd met mijn nicht, woont in Dallas. En Andy Timmons is een gitaargrootheid, uh, echt, echt uh, wereldtop... En die was op hij in Europa en die speelde vanavond in dat uh, nou, Voor een redelijk, betrekkelijk klein groep mensen. Een niche-markt. Ja. <laughs> maar niche dat is echt geweldig. Ja. Ja. Nou, ja. tof. En, uh, dus heb, ja. en je klinkt inderdaad nog heel wakker. Dus uh, je kunt nog even luisteren of er nog een nieuwe vraag komt waar je nog een antwoord op weet. Ja, ik ben, hart ik ben hartstikke wakker. Maar dat ben, ja. ik, ik slaap altijd heel weinig. Uh, oh, heerlijk ik... lijkt me dat. Ja. Dat je of dat niet zoveel nodig man. hebt. Ja. Nou, dankjewel Siel voor het bellen. Ik hoop dat ik uh, wat licht op uh, in de duisternis heb kunnen ja, <laughs> werpen. Zeker. Voor deze, voor mensen. Ja, en dan je... wens ik je een hele fijne avond. Hè? Ik vink hem af. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Dag Siel, hoi. Martin. Hallo. Hallo. Martin. Nou, de vorige heb heeft ongeveer alles al verteld. Oh, je belde ook over de retail in de niche. Ja. Nou, nog een toevoegingje, aanvullingje. Nou ja, alleen of dat retail letterlijk wederverkoop betekent. Kijk, zie je, dan hadden we anders toch wel mooi gemist. Nou ja, het rest is het net allemaal verteld. Nou, dan hebben we met, met z'n twee het hele verhaal mooi kort samengevat. Dankjewel. Graag gedaan. Oké, okay, goedendag Martin. Hoi. Doei. Ben. Astrid, goeiedacht. Hallo. Dag. Ben Lazes. Hoi. Astrid, ik eerst uh, even afgaan. Die opleiding. Nachtzuster, is het ook in de geestelijke gezondheidszorg soms ja, dat, hoor. dat misschien de kern is dat je zo met die aardige, brave studentjes om kan gaan? Ik denk ah. het, ik, ik, ik kan het me niet meer herinneren, want de opleiding was precies een uur, geloof ik. Maar nou, <laughs> tot de, deze functie van nachtzuster, dat is echt, heb je heel weinig achtergrond nou, dan moet ik voor nodig. Ik denk dat je dan toch even goed geslaagd bent voor je diploma je nou, Dankjewel, dan, of, Ben. was het maar een half ja. uurtje. Ze, het gaat. Over die papegaai. Ja. Over, over die papegaai weet ik niks, want ik weet niks van goochelen. Maar wat ik wel weet, is dat, dat fanatisme. wat je zegt, dat de, dat de ene bijt op een man en de andere op een vrouw. Ja. Nou, dat is gewoon heel logisch. Dat is seks in een papegaai. Een oh. mannetjespapegaai, ja. die moet niks van een man hebben. Oh. En een vrouwtjespapegaai, precies andersom. En het is, uh, ja. Maar we, weten papegaaien dan niet dat op zich mensen en papegaaien niet goed samen gaan? Nou, waarschijnlijk denken ze, denken ze dat het wel samen gaat. Ja? Ja, maar misschien moeten ze dat eens een keer verteld worden, dat weet ik niet. Ja, want het, het is toch... Ja. Maar ja, ik praat geen papegaaije natuurlijk. Nee, dat is het grote probleem eigenlijk van een ja. hoop dingen. Bijvoorbeeld ook dat we er eigenlijk dan nooit echt achter kunnen komen... of papegaaien ook kriebel in hun buik krijgen als ze opeens van boven naar beneden gaan. Nee, dat durven we ook niet te zeggen, maar dat nee. weet ik ook niet. Maar dat is de hoge papegaaikunst. Dat inderdaad. Misschien dat er nog een uh, papegaaienprofessor uh, rondloopt. Nog wel iets over die ja. vogeltjes. Ja. Maar die mevrouw, ja. kijk die vogeltjes, is heel flauw om te zeggen... dat ze naar het opvangcentrum voor daklozen gaan. Maar wat, maar wat ze wel doen, ja. is dat ze de, de beschutheid van groenblijvende heesters en zo opzoeken. Oh ja. Die een beetje dicht in elkaar zitten, daar duiken ze in. Om oh, Voor een beetje warmte. Ja, ja, ja, ja. En dat ze ook beschut zijn hè? Tegen, tegen, tegen flinke wind en kou en sneeuw en noem maar op. Dus als ze s'nachts de vogeltjes wil zien, dan moet ze even goed aan de heg schudden. Dat zou kunnen natuurlijk. Dan, dan, dan, dan klettert er vanzelf een kool mee Ja, maar, de, maar dan moet, moet ze wel een paar wanten aantrekken natuurlijk. He. Omdat het zo koud is of omdat ze ook weer agressief reageren? Nee, omdat oh, het te koud is. <laughs> ja, okay. oh, oh, oh, zeg, ik ben geen student hoor. Nee, student. maar ook niet dronken <laughs> hè? Nee, voorlopig nog nee, niet. Nee, heus niet. Het is nog vroeg. Voorlopig nog niet. Nou, <laughs> fijne nacht Ben. Zou, is er zit nog één punt. Ja. Het is heel iets anders. Ja, uh, wat ik me afvraag, en het ja. is een wat, wat heel, heel serieuzere vraag. Hoe zouden rechters in Nederland uh, ja, zich kunnen instellen... dat er wat meer uh, vertrouwdheid mee, weer gaat ontwikkelen in de rechtspraak? Want wat er de laatste tijd aan de gang is, het is te grijs voor woorden. Wat er dus met de uitspraken van rechters zijn. Als je dan nagaat met laatst die twee rechters die, uh, die ja. mijn eet gepleegd hadden. Ja, ja. Oudrechters. En, en, en er is aantoonbaar. Dus mensen die het hebben meegemaakt. Een mevrouw waar ze op visite kwamen, waar ze kwamen eten. En dat dan de, de, de ja, nee, ik, ik ga je heel even onderbreken, Ben, want het draait ja. hier om vragen. Nou, dit is veel te intellectueel. Dat is meer iets voor Frank Dumors en Casaluna. Oh, ik dacht voor studenten. Ja, nee, dit, nee, dat wordt hem niet. Die hebben ervoor gestudeerd. Maar ja, maar... dan moeten we er een hebben die rechter gestudeerd heeft, maar die slaapt. Oh, die is krom. Ja. <laughs> Ach, okay. Nee, ja, ben, ja, weet je wel, nee, dit zijn van die je? vragen. Dus eigenlijk wil je uh, heel graag eventjes iets te sprake brengen. Maar een echt antwoord gaat nee, er denk nee, ik nee, niet nee, komen. Dat, nee, nee, in dit geval was het niet eens zo. Dat ik je echt afvraag: wat, wat kunnen ze eraan doen? Dus andere rechters, omdat om, om, het een beetje, een beetje. Ja, maar het is meer mening dan dat daar een eensluidend antwoord. Maar misschien dat er iemand uit, vanuit, uh, vanuit uh, de juridische wereld luistert en daar een mening over heeft. Maar of een mening over heeft, een antwoord op heeft. In ieder geval, maar, maar een niet-dronken uh... niet student, misschien in de rechten. Ja, nou ja als hij echt alles weet... dan mag hij best een borreltje op hebben. Het is tenslotte kwart ja, over drie. Ja, maar dat is een verschil met dronken zijn, hè? Dat is waar. Goed, okay. dankjewel Ben. Ik zou zeggen, geniet ervan, hè? Dat wil wel lukken. Oké. Okay. Dag. dag, dag. 0800 1121. Uh, Kees? Ja, goeienacht. Hallo. Ik wilde een antwoord geven op die vraag van die scheidsrechter... Ja. In de spelregels staat ja. dat de scheidsrechter een dood element is. Oh, dus dat is ook onaardig. Dat zeg je? Dat is ook onaardig om iemand een dood ja. element te noemen. Je speelt 11 tegen 11 en die scheidsrechter hoort niet mee te doen. Vandaar dat dood element. En als je dus via de scheidsrechter de bal in het doel gaat, is het gewoon een correct doelpunt. Oh, dus moet, eigenlijk moet je gewoon eh, mikken op de scheidsrechter. Want ja, het is een hier, verrassingseffect. Ja, maar als je gaat in de middenstip staat en je nikt op hem, dan gaat hij nooit door in. Nee, dus maar ja, als het, het goed is veel, als iedereen bij het, het doel staat... Maar als iedereen in de buurt van het doel staat, dan staat de scheidsrechter toch mee. Ik heb niet zoveel verstand van voetbal, maar dan blijft de scheidsrechter niet achter op de middenstip, toch? Nee, nee, een goede scheidsrechter niet. Nee, een goede scheidsrechter is volgens mij ook echt heel moe na een voetbalwedstrijd. Ja. Als hij uh, aardig meerent wel, ja. ja. Moet de scheidsrechter eigenlijk net zoveel als trainen als, als een voetballer. voetballer. Ja. Ja. En jij zou die bal in het doel trappen. Ben ik ook een doodelement. En die scheidsrechter heeft nog niet afgefloten omdat jij het vel komt. Dus het is gewoon een correct doelpunt. Jij bent ook een doodelement. Wauw. Het maakt het spelletje wel spannender, vind ik. Nou, het is niet de bedoeling dat iedereen veld op gaat rennen. Dat nee. we vorig jaar bij Ajax hebben we gezien dat er zo'n idioot veld op kwam. En dat ze het is jammer dat die keeper hem niet goed raakte. No. Nou, jij, jij vindt het misschien een rare opmerking, maar zo'n ja. zo gozer, zo gozer had gewoon. Uh, ja. Zijn hoofd is bal gebruikt moet worden. Nou, vind ja, dat ben ik dan weer niet met je eens, maar goed. Nou, hij hoort er gewoon niet te komen voor hetzelfde geldt. Nee, maar je ja, je hoeft toch, iedereen die op een plek komt waar hij niet hoeft te komen... hoef je toch niet meteen Verstaan te schoppen? Niet. Nee, ik was gestopt nee, met nee, praten. Nee, nee, ik ben met Jason niet over te schoppen, maar... Ik bedoel, uh, <coughs> we hebben een tijd gehad dat elke idioot het veld Die tijd hadden we, dacht ik, bijna achter de rug. En af en toe zien we nog wel eens van die dwazen. Je zal maar die keeper zijn, je zal je eigenlijk maar uh, random schrikken. Ik vind dat die jongen er uh, wat dat betreft makkelijk afgekomen is. Hmm. Nou ja, ik, uh, ja ik, vind het, ik vind dat soort dingen moeten goed, dan altijd gewoon... discussie. Het gaat een discussie. Ja, precies, om, netjes geregeld worden. Ja. Als je via de scheidsrechtige doel ingaat, is het gewoon een correct doelpunt. Oh, nou, ik vind het wel interessant om te weten. Ik vraag me af ja. of alle voetballers dat ook weten. Ik denk de meeste wel. Ja, dat nou, zal ook inderdaad wel. Dankjewel, Kees, voor je uitleg. Oké, okay, fijne, fijne nacht. Hetzelfde hoi. Meneer Heinzen. Goedendag. Spreek Jjam Heijnsen. Dag. Ik ben uh, toevallig ook voetballer en ik wist oh. dat inderdaad ook. Maar je, je noemt ook een, een, een scheidsrechter een dood element. Ja, zo uh, wordt dat omschreven. Ja. Dus, uh, <laughs> ik vind het Noem een typische het bewoording, het, uh, ik had het, het nog goed. nooit gehoord. Ja. Maar ik had een uh, opmerking over die papegaai met kriebel in zijn buik. Ja? Het feit dat het een kriebel in de buik is... dat is wat wij mensen eraan toeschrijven. Want het is gewoon wat je voelt als je naar beneden gaat. Ja. En als je sneller naar beneden gaat... dan voel je dus die kriebel. Maar het gaat erom dat je merkt dat je snel naar beneden gaat, of langzaam naar beneden gaat. Oké. Okay. Kortom, die papegaai, die merkt dat. Ja. Als hij sneller naar beneden gaat, dan merkt hij dat ook. Wij noemen het dan een gevoel van een kriebel in je buik. Maar het is gewoon dat je merkt dat je snel naar beneden gaat. Maar en dan ga je ervan uit dat een papegaai alles voelt wat een mens ook voelt? Uh, qua... ...bewegingen en dat ja. soort dingen wel. Ik heb vroeger ook een papegaai gehad. Ja. En deed je dat ook. En als je het snel genoeg deed... Ja. ...op een gegeven moment slaat hij zijn vleugels uit. Ja, want hij denkt dat hij valt. Exact. Dus heeft hij het gevoel dat hij valt. Hij heeft het gemerkt. Nou, daar zit, daar zit, daar zit wel wat in. En dat wij het beschrijven als een gevoel van... ...ja, dat is menselijk. Maar het gaat erom of je merkt... Hoe je beweegt in principe in de, in de ruimte. Nou, de, volgens mij uh, klopt dat wel een beetje met waar de vraag om ging. Dus uh, ga ik, ik had niet verwacht dat ik de papagai-vraag kon afvinken vannacht. Ik moet zeggen, ik zat te luisteren en ik denk van... Ongelooflijk. <lacht> <lacht> maar goed, dan blijft dat toch in je hoofd doorgaan. Want ik luister ja. vaker en zo. Ja. En ik denk van, hey, ja, het is gewoon... Hoe wij, het, hoe wij het benoemen. Ja. Zo'n beestje kan niet zeggen van... Uh, laatst er is, ik voel dit en dat en zo nee. en zo. En dus zegt hij, hoei! Maar hij merkt wel. Ja. Hij merkt wel of hij wel of niet snel naar beneden gaat. Ja. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. Goeienacht. Fijne nacht. zien. Falling me You'll be 40. Falling in love with you. En dan zeggen ze ook... Oei! 0801121. Joyce? Hi, Aspeth. Hallo. Goeienacht. Goedenacht. Het raadsel van de muntjes. Nou, heb je gekeken in je portemonnee? <lacht> nou, <lacht> nee, we hebben niet serieus gekeken... maar ik had hier per ongeluk nog één winkelwagenmuntje. Je kent het wel, de ja. euro die je in je broekzak hebt zitten. Ja, en... En, nou, gek genoeg, hij was een Belg... Ja, zie toch hè? Ja, dat is de enige die ik naar gekeken heb ook hoor. Nee, maar het is wel toevallig, want dat, dat noem ik pas een steekproef. Gewoon het muntje <laughs> dat je altijd in je winkelwagentje steekt. En daar zit dan, uh, en dat is dan ook toch weer een Belgisch muntje. Nou ja, ja, ja. En nou, ik, ik dacht van dat ik simpel denk, dan zou het kunnen zijn dat de Belgen misschien meer muntjes slaan daarbij. Ja, dat kan ik dus niet tegen. En dan ga ik zoeken. Dus ik ben, oh. want ik weet nog van vroeger dat mijn, mijn, mijn oudste broer en nee, niemand mijn de jongste broer van mij, en mijn vader die spaarde muntjes en dat was in de tijd dat er nog gewoon guldertjes waren. En dan had je ook elke keer kwam er katalen uit en dan kon je precies zien van welk jaar hoeveel munten per jaar van welk stukje waren geslagen. En zo, hoeveel kwartjes elk jaar. Ik denk, nou wil ik het weten ook als ik ben gaan zoeken en net zoals ik het ook gevonden heb. ja Kom ik op een van de Duitse sites met inderdaad alle oplagers per land per munt? Kijk. Maar ja, dat was per jaar, dus dat moest ik even bij elkaar op gaan tellen. <laughs> <Dan> maar <kom ik, laughs> ja. nou dan kom ik er dus achter dat in België, van ja. de twee-euro-stukken, zijn daar 420 miljoen geslagen vanaf 1999 tot nu, zeg maar. Ja. Dus 420 miljoen. En in Nederland maar 230 miljoen. Kijk. Dus de, zij hebben bijna twee keer zoveel geslagen als wij. En bij de 1-euro-muntstuk is dat verschil iets minder. Dat scheelt ongeveer 100 miljoen aan. Dan hebben wij er uh, 216 miljoen geslagen, zij 313. Dus dat verschil is iets minder groot. Maar, maar ze zijn gewoon aan het vals spelen. meer geslagen dan wij. Wat, wat, wat, uh, uh, maar waarom dan? Ja, dat was mijn vervolgvraag dan ook. Ik denk, waarom slaan die gasten meer? Dat, ja. Dan, dan, dan staat er, ja, dat staat er niet bij. Dat dus Hallo niet. Ja. Dat was gelijk bij vervolgvraag. Ik denk van ja, oké, okay, dat kunnen ze doen. Maar waarom? Maar, ja, misschien dat wij wat meer biljetjes gebruiken. Ja. En ik kan me oh, dat kan voorstellen. Natuurlijk maar gewoon. ik weet niet of het zo is dat wij gewoon veel meer via de pin doen of zo. Dat oh. wij minder munten nodig hebben. Ik weet niet. Maar dat kan, het, het, het, kan natuurlijk gewoon wel heel, heel simpel. Dat wij hebben gezegd van nou ja, wij willen, wij willen het graag in briefjes. En de Belgen zeiden we willen het graag in muntjes. Ja, ik weet niet wat daar de gedachte achter is. kan ik, ja, Weet je, wat vroeger toen iedereen nog zijn eigen muntje had, ja, dan wist je gewoon, hè, degene, degene, degene, degene, de Nederlandse munt, zeg maar, die wist op een gegeven moment wel per jaar wat ze ongeveer wel of niet moeten nog bijslaan, ja. wat er nodig is voor de omloop. Ja. En, maar ja, nu is dat natuurlijk Europees. Nu gaat alles door elkaar lopen, dus ik vraag me af... is zitten nu, zo te nu, hoesten je bij jou, joh. een land bepaalt hoeveel munten je nodig hebt. Ja. Want stel dat wij te weinig slaan, misschien doen we dat wel. Ja, dan krijgen wij heel veel buitenlandse muntjes vanzelf. Ik denk toch dat dat, ja... Hey, Joyce, ik hoorde iemand hoesten bij jou op de achtergrond. Ja. Wie is dat? dat is Peter. Is, is, wie, wat, wat is Peter van jou? Dat is mijn vriend. Oh. Die woont hier. Ja, <laughs> nee, ik, ik, ik, woon, ik woon hier. Ja, ja, eigenlijk wonen jullie er misschien wel allebei. Ja, we wonen er <laughs> dan bij, ja. Ja, ja. Maar hij woonde er eerst, begrijp ik. Maar is hij een beetje verkouden of zit hij gewoon altijd op de achtergrond te hoesten? Nou, die hoest wel vaak, want dan heeft hij een sigaret aangestoken. Oh nou. ja, ja. Nou nee, ja. ja, je moet wat om half vier s'nachts als je vrouw met de radio ja, zit te, te bellen. bellen ja, wat. Ja. Ik, vind nee, ik, vind het, ik vind het een goed verhaal, Joyce. Dank je wel. Zowel van Peter als van de muntjes. <laughs> ja, oké. <Okay. laughs> Dank je wel. En nog een goede oh. nacht hè. Oké. Okay. Dag. Annemieke. Hi hi. Hi. Ja, hi. Hoi. <laughs> ja, zeg het maar. <laughs> ja, ik belde nog even over die papegaai. Ja. Ja, je dacht van, ja, ik heb hem nu afgevinkt. Dat ja, maar dat het geeft, het geeft niet. De ik De hem niet afgeknald, maar het probleem dan afgevinkt. Ja. Want volgens mij zit er toch nog wel ook een ander aspect aan, hoor. Oh. Zo denk ik. Nou, vertel maar. <laughs> ja, weet ik, ja, ik wel. Zo, ja, ik vraag me af wanneer uh, die meneer... Uh, waar die meneer die papegij vandaan, uh, vandaan heeft gekregen. Ja. En... Um, Vanaf welke leeftijd hij die papegaai heeft. Want dat speelt ook wel mee, denk ik. In die zin. Um, zo'n papegaai moet natuurlijk. Voordat hij bij de, uh, de eigenaar komt. moet hij natuurlijk ook nog uh, gesocialiseerd worden. Ja. En dat betekent dus dat hij ook aan mensen moet gaan wennen. En het kan best zijn. dat dat gebaar. wat je dus. Uh, wat dus gemaakt wordt. met zo'n papegaai. Van, uh, van boven naar beneden. Wat je dus heel vaak ziet wat gedaan wordt met zo'n papegaai. Um, dat wordt eigenlijk wel standaard gedaan. En uh, het kan best zijn dat daar, door weet ik veel, door de fokkers of wat dan ook, dat daar op een gegeven moment heel speels. dat daar een bepaald geluid aan vast is gekoppeld. Van oei, hui. En dat zo'n papegaai dat is gaan associëren met dat gebaar. Oh ja. Yeah. Net zoals. Want mijn kappen, ja. die heb ik, ik heb mijn kappen uh, geleerd ja. om op commando kopjes te gaan geven. Of op commando te gaan likken. Door, heel be ja, door een bepaald gebaar, oh. wat, hij, wat hij dan deed. Ja. Daar een geluid aan te koppelen. En als ik nu dat geluid maak, doet hij, uh, gaat hij bijvoorbeeld kopjes geven. Of dat werkt dan net iets andersom. Maar het kan dus ook zijn dat door uh, socialisatie of door... Uh, of in de winkel, of bij de fokker. Uh, dat dus dieren door, gewoon door, door uh, dat ze leren dat bepaalde bewegingen, ja, als er een bepaald geluid vastge aan ja. aangekoppeld ja. wordt. En maar op... jij zegt het is eigenlijk vrij standaard dat mensen, mensen papegaaien ja, van boven de, de naar beneden. Ik zie je dat heel vaak. Waarom doen we dat dan? met zo'n papegaai, ja. dat naar beneden doen... Ja, dat, ja, weet ik veel waarom mensen dat doen, maar dat zie je heel vaak. Want gaat zo, ja, dat zie je heel vaak. Of, op Animal Planet zie je dat. En, en... Het wordt nu een beetje een soort uh, papegaai in het ei-verhaal. Wat was er eerst? Want je, ja. je gaat dus was het dus eerst de papegaai die zei als mooi. die van boven naar beneden ja. ging? Of denken wij van, oh, we gaan leuk van boven naar beneden... want dan gaat de papegaai wie zeggen? Nee, nee, nee. Nee, maar dat is een mooi. Ja, dat zie je heel vaak ook. Maar dat is ook een. Dan zit zo'n papegaai op, op, op de hand en dan gaat de hand zo naar beneden. Want ja, op de een of andere manier. Ja, dat, dat doen ook dierenartsen dat vaak. Of, of andere mensen gewoon. Dat is een mooi gezicht. We gaan misschien de, de, ja, uit, gaan de en, en... veertjes een beetje uitwaaieren en zo. En, uh... Ja, wat dan ook? Ja, en het kan best zijn dat, uh, weet ik veel, waar dat daar uh, door iemand of wat dan ook, voordat het bij de eigenaar komt... dat daar voor de gein een bepaald geluid aan vastgekoppeld is. Zo'n hoei, hoes, Ga ja. gaan naar beneden, jee! Ja. Uh, want het dat is natuurlijk dat het gewone is geluid is eigenlijk wat je als mens ook doet. En als mens heb je toch vaak de neiging om ook bij, bij je huisdier... om daar menselijke gevoelens aan vast te koppelen... Ja. Ik vraag me af Menselijk, hoeveel uh, mensen nu midden in de nacht met hun papegaai staan te zwaaien in de woonkamer. Ja, wie weet. Nee, maar ja, je hebt toch vaak... Je zegt ook... Mensen ze hebben toch vaak het gevoel... om, om aan hun huisdieren menselijke gevoelens ja. te koppelen. En, en uh, dat is heel normaal. En uh, ja, en zoiets... Ja, dat is eigenlijk ook wel vrij normaal. Ja. En wie weet... Ja, ik weet het dus niet, hè. Als, ik bedoel, als het echt... Uh, als die papegaai bij, bij die meneer uit het ijs is gekomen... en het is zo gewoon gekomen, dan weet ik het ook niet. Maar het zou mij heel erg logisch lijken... als het bij socialisatie, bij de fokker of wat dan ook... als er mee gespeeld is of wat dan ook... zou het heel goed kunnen dat het zo gekomen is. Ja, het is dat, dat het, het een beetje een heel spelende wijze zo heeft geleerd. Ja. Nou, dankjewel. Het zou helemaal niet gek... het zou nee. totaal niet gek in de oren klinken. Nee. Klinkt nou. mij totaal logisch. Nou, mij nu ook. Eigenlijk, maar... Okay. Dank je wel, hè. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Goeienacht nog. Ja, jullie ook, hè. Dus Oké, okay, doeg. doeg. Herman? Of Annemieke? Of had ik nou net Annemieke? Had ik net Joyce nog? Dan weet ik niet. <laughs> Hallo, met wie? Hallo? En met wie? Ja. Oh, dat ben ik? Ja. Ja, ik ben Irene. Ja, ik Tuurlijk! Ik wil even over de, over de munten. Ah, mooi, ja. Dus ik koppel even aan op uh, Joyce. Ja, Um, uh, want uh, ze had uh, ergens uh, een punt. Uh, het is namelijk zo dat uh, er van per jaar wordt er gewoon gekeken uh, van alle landen. Van in welk land wordt er hoeveel geld uitgegeven via de PIN? Mm. Eh, of via telefoon of uh, giraal. Yeah. En hoeveel uh, met cash. Dus in, in, waarschijnlijk heeft gewoon de gemiddelde Belg... meer geld in zijn portemonnee dan, dan de gemiddelde Nederlander? Nee, dat is echt kwarts. Oh. Kwartjes dus, bestaan niet meer. <laughs> <Nee>. <laughs> maar de gemiddelde Belg betaalt minder ja. per pin of per giro... dan de Nederlander. Ja, dus heeft hij meer geld bij zich. Ja, uh, oké, okay, in die zin... Uh, dus is het, niet het dat hij, geen kwarts? rijker is of... Ja. Uh, Nee, uh, nee maar, uh, maar wij hebben gewoon dat geld, dan, dat staat op als pasje. Dus uh, ik ken zelfs iemand die gaat op stap, die neemt alleen maar een pasje mee. Verder helemaal niks. Nou, correct. Ja, correct. Uh, uh, is in, in Finland, dat is het land waar het meest in uh, de Europese Unie... In ieder geval het, het meest uh, per pin of met uh, kaartjes wordt betaald, of uh, per telefoon. Uh, daar hebben ze gewoon echt relatief het minste munten... Van de hele Europese Unie. Oh. Dus in, bijvoorbeeld in Duitsland met zo'n uh, 80 miljoen uh, inwoners. Ja. Daar hebben ze al minder munten dan in Frankrijk met 50, okay. 55 miljoen inwoners. Ja. Van, dus het wordt, elk jaar wordt gewoon gekeken van hoeveel gaat er per uh, giro. Dus echt superboeiend. Ja. Nou. Dus, en ik... Ja, en ik, uh, ik wil ook wel zeggen, er we zijn ook intellectuele mensen die naar jullie programma luisteren, hoor. Ach, uh, Ook echt? al is het dan uh, tien voor vijf, zo. O oh, ja, nee, maar het was misschien een wat verkeerde bewoording om te zeggen... dat het, uh, het meer, dat was meer een onderwerp zoals bij Casaluna dan behandeld wordt van... dit is het onderwerp en bel met je mening. En ja, het oh, idee ja. en van nachtzuster is meer... Ja, ik met je mening. Wat zeg je? Uh, Kei, keihard bellen met je mening. Ja, maar niet, bij ons niet bellen met de mening, want dan krijg ik weer gemoppen van andere mensen. Vragen nee, ik, en antwoorden. ik bel gewoon echt met deze feiten. En ja, heel ik, goed. Moet, moet ik nog wel even zeggen, dat ja. het echt de eerste beller was dat. Ja. Uh, die zei dat uh, Caesar op de munt, uh, de 2 euro munt van Italië stond. Maar dat oh, nee. is Dante Alighieri. Echt waar? Ja, en dat... O, dat, dat wist ik ook, ook weer niet hoor. Ik, dan nog even ik pak Dante er even bij. Is dat Dante? Jazeker. Oh, ik dacht ook dat het Cesar was, hoor, met zijn kroontje. Uh, ja, nou ja, waarvan achter? Het, het is Dante. Ja, hij ziet inderdaad ook wel een beetje verlept uit voor Cesar. <lacht> dat, dat zie ik nu. <lacht> right. Nou, oh. dat is jouw woorden. Ja, nou, een beetje wel. Een beetje, hij kijkt ja, ook wel boos. Ja? Want, want wie was dat precies? Uh, dat is het schrijver van... Uh, ook oh, die dan. Uh, nou, de, de Hel en de louteringen. En... Oh. en die had ja, ook zo'n schrijf... bladeren kroontje. Uh, ja, ja, uh, Lauwekrans. Ja. Ja. Nou, ja, ik vind, daar ben ik blij mee dat ik dat weet. Dat zijn dan van die dingen okay, die ik maar, graag wil maar... weten. Ik hoop wel dat de vraag nu is opgelost over de munten. Ja, zeker. Duidelijker avond... kan het bijna niet worden. Dus het gaat puur om uh, hoeveel geld er uh, ja. in omloop moet zijn. He, want wij, wij pinnen toch allemaal bij de supermarkt. Ja, maar de Belgen dus niet. Tenminste, niet nee. allemaal. Nee, nou weer wat geleerd. Dankjewel, Irene. Hey, goed, geen dank, graag gedaan. Oké, okay, goedendag. dag. ga ik even verder schaken. Ja, zie, ja, je loopt nu wel heel erg de intellectueel uit te hangen hoor. <laughs> ja, <graf> je. <laughs> wel Doeg. met een biertje erbij. Maar... Oh nee, dat is het goed, dan wordt het langzaam minder. <laughs> Oké, okay, mooi. Goeienacht. Um, ja, wat zullen we eens doen? Herman misschien? Hallo. Hey, Herman, hallo. Goeiedag. Dag. Dag. Ja, we hebben net. Ik zie dat je over de munten belt, maar de, de Irene. Ik wil, een, ja. ik wil net weer over de munten hebben. Ja. Heb je nog een aanvulling op Irene? Want, uh, ja. Oh, die was wel heel volledig, vond ik. Zijn, nou, het nou. Nou, zo. Ja. Uh, je hebt in Nederland moppen over Belgen. Ja. Maar het is andersom ook zo. Ja, over nou. dat we zo zuinig zijn, hè? Ja, precies. Ja. Dus Nederlanders zijn te zuinig om die euro's uit te geven. <laughs> ja, er zit wel wat in. Dat we wij hebben gewoon, natuurlijk, allemaal die euro's ergens in een oude sok onder het draag gelegd. Ja. ja, ik denk dat dat het is, inderdaad. Zo zijn er meer uh, Belgen moppen. Nee, Nederlanders moppen. Weet uh, je er nog geen? Wie, uh, oh. wie heeft het koperdraad ontwikkeld? Het koperdraad. Wie heeft dit koop opdracht? Dat zijn twee Nederlanders die vochten om een cent. <laughs> Mooi. Beelde, beeldende mop? Ja. ja. Maar nou, hoe, dat hoe was komt het eigenlijk? Het? Nee, maar hoe komt het dat jij een, een Nederlanders moppen kent? Nou, die kwamen zo in me op. Oh, dat is helemaal. Uh, ja, ik, ik ben zo iemand die uh, uh, een, een mop had meteen weer vergeet. Ik ook. Ze dus zijn een hele hoop van dat soort moppen. Maar de, deze kwam zo weer op Die heb o, ik zelf uitgevonden. Oh, eerlijk? Ja, van die, van die cent niet, hoor. Oh, ik wou net zeggen, dat is wel een hele mooie. Nee, dat is een, dat is een hele oude. Oké, okay. ik, heb, ik heb er een gevonden, hoor. Want ik mag niet googlen, maar dat heb ik stiekem gedaan. Ja, niet Kijk. erom vechten, want dan wordt het ook draad. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Kijk, ik heb hier... Wacht... Er woont een Belg naast de Nederlander. De Belg ziet dat de Nederlander zeer gehaast zijn gevel aan het verven is. De Belg wil weten waarom hij zo gehaast is. De Belg vraagt dan ook, waarom ben je zo aan het haasten? Dat is nergens voor nodig. De Nederlander, jawel, want ik moet klaar zijn voor de verf op is. Dat is meer een Belgemop. Even kijken. Een Hollander kruipt in een boom en gaat in een blaadje hangen. Een oudere man komt regelmatig voorbij en na drie dagen vraagt hij aan de Hollander... waarom hang je aan het blad? Waarop de Hollander antwoordt... zodat vanaf, zodat vanaf dat het herfst wordt ik uit de boom val. Ik geloof dat dit de slechtste mop is die ik echt in jaren gehoord heb. Waar haal je die zo gauw vandaan? Ja, ik zit op een of andere site met Nederlanders moppen. Oh. Ja. <laughs> maar dat waren ze ook. Dit, dit waren de Nederlanders boppen die ik op voor had. Nou, die tweede was toch wel heel slecht. Goed, maar, maar dank je wel voor het bellen. Oké. Okay. Goedenacht nog. Goedenacht. Dat is wel een goeie inderdaad. De Nederlanders houden natuurlijk gewoon die munten in de zak. Ja. Marcello Ja, hallo. Hallo? Ja, ik wilde uh, nog een keer reageren op uh, dat ik op de radio was geweest. Ja. Dat je nog had geholpen met uh, zingen. Ja, hoe staat het en... met je zangcarrière? Nou, um... Het schiet nog niet zo erg op, He. ik heb nog hier en daar gevraagd of ik ergens mocht zingen. Oh. En helaas um, heb ik nog heel weinig resultaat bereikt. Maar uh, ik zie het een beetje somber in, of ik voor de kerst nog ergens kan zingen. Ja, dat wordt inderdaad wel een heel krap dag, hè. Ja, maar kort dag. het uh, punt is wel dat ik dus um, nog wel een verrassing heb. Oh. Ik heb uh, nog wel doorgestudeerd op mijn stem... Oh, goed zo. En uh, dat is echt fantastisch. Ik ben achter een hele nieuwe techniek gekomen. Oeh. Waardoor het uh, veel beter klinkt. Oh. En dat is echt heel wonderlijk. Dat is per toeval gekomen. En dat kon ik natuurlijk, kan ik natuurlijk niet meer in de nacht laten horen. Nee, hè? Maar ik wil nog wel eens een keertje uh, iets opsturen. Maar het... Uh, het uh, het is wel zo dat ik nog uh, hoop, nou dat ik uh, via uh, het bandje of uh, als ik nog ergens kan wat laten horen, om nog eens, uh, nog voor de kerst uh, binnen te zijn, zeg maar. Ja. En uh, ik heb nu in ieder geval nog een plan om uh, bij een uh, omroep te vragen, zoals man bij het hond of... Uh, ja. Uh, maar ja, die zijn niet zo geïnteresseerd. Oh. En dan heb je ook nog uh, andere programma's, dat mensen. Maar Marcello? Ja. Nee, ik vind het heel lief hoor dat je nog even belt. Maar we, we gaan nu niet je hele planning voor 2013 doornemen. Ik heb doornemen. Ook nog een vraag. Oh, kijk. Ja. Ik heb ook nog een vraag en die gaat over het Koningshuis. Heel kort, oh, mag dat? Ja, want jij bent van het Koningshuis. Als, als ja. jij het niet weet, dan moet het wel heel gortig worden. Ja, ja ik heb een vraag en ja. ik hoop dat een, een staatsrechtgeleerde ook uh, luistert. Ja. En het gaat namelijk om het volgende. Ik heb iets ontdekt bij de uh, grondwet. Is het zo gegaan dat de opvolging nu zo geregeld is... dat uh, als Willem Alexander koning wordt, dat alleen hij en zijn dochters dan... Zijn dochters nog kunnen opvolgen, maar niet de kinderen van prinses Margriet. En dan nee. klopt er iets niet volgens mij, want um, de oudste zoons, um, de twee eerste zoons van prinses Margriet... Ja. hebben wel toestemming voor hun huwelijk gevraagd ja. om te mogen trouwen met het meisje van hun dromen. Ja. En als ze zonder toestemming van het parlement zouden trouwen, ja. dan werden ze uitgesloten van opvolging... Ja. En prins Bernhard en prins Maurits hebben dat wel gevraagd. Ja. Dus volgens mij moeten zij ook nog op kunnen volgen... ook als prins Alexander nog koning wordt. En um, ik wil eigenlijk weten of um, dat dan toch niet mogelijk is... omdat ze toch in de lijn van de troonvolging zou moeten blijven. Maar, is het maar stel nu dat... Stel, laten we het alsjeblieft niet zo zijn... maar stel nu dat er iets gebeurt met Willem-Alexander en met de drie meiden... Nee, het, het is zo dat, um, het is zo dat, dat um, de wet bepaald is nu, dat ja. de grondwet gewijzigd is, ja. dat um, hebben ze onder de kring van troonopvolgers te beperken, ja. dat heb ik begrepen tenminste, als ik het goed begrepen heb, ja. dat um, als de koningin aftreedt en prinsene Alexander wordt koning, dat alleen zijn dochters nog op kunnen volgen. En verder niemand meer dan, hè? Ja, maar je luistert niet naar wat ik zeg, Marcello. Want nee, sorry. ik zeg, stel nu dat iets gebeurt met Willem-Alexander... en met zijn drie dochters. Ja, dan komt prins Constantijn aan de beurt nog. Maar wanneer had jij dan Bernard en Maurits nog in die, in die nou, lijn willen? Um, omdat um, um, de kinderen van prinses Margriet... ook nog in de lijn van de opvolging uh, zaten... en ook tot de lid van het Koninklijk Huis uh, behoren... En ook nu nog uh, op kunnen volgen. Maar het is bepaald dat na de troonsbestijging van prins En alexander dat niet meer zo is. En um, dat klopt volgens mij niet. Want zij hebben nog wel toestemming gevraagd... om um, met het meisje een droom te kunnen Ja, maar te, uh, het is de, het is de, stel nu dat, de, de, stel nu dat de, hele, de hele familie van Bea... dat er iets mee gebeurt. Die zitten allemaal samen in de bus en er gebeurt iets mee. Stel... Dan hebben we, dan hebben we uh, Bernard en Maurits nog over. Maar nu oh, ja. hebben, maar we hebben natuurlijk eerst. Ja, maar, bij wet, maar volgens mij is, is het dus niet eerlijk. En volgens mij moeten die uh, kinderen van prinses Margriet dan ook nog uh, koning kunnen worden. Ja, maar dat kan, en... dat kan dan ook als het verder. Maar het, het lijkt mij toch dat de kinderen van Beatrix en kinderen voorgaan op de kinderen van prinses Margriet. Ja, dat is ook wel zo, maar ik heb alles nageplozen. Ja. En, en nu uh, is het antwoord dus dat het zo is dat uh, uh, nu al bepaald is dat uh, na de troonsvervolging van Willem-Alexander... Uh, Bernard en Maurits uh, niet meer op kunnen volgen en hun kinderen ook niet. En dat vind ik niet eerlijk. En ik zou uh, willen dat de grondwet weer, en dan hoop ik dat een staatsrechtsgeleerde ook luistert en die dan ook moet uh, erkennen, daar hoop ik dan tenminste op... dat die twee ook nog in de troonopvolging kunnen blijven. Ja, maar waar? Wanneer? In welk geval zouden nou, die als, ooit aan de beurt komen? Nou, als Prins Willem-Alexander nou koning wordt... Ja. en stel je voor, uh, hij heeft er geen zin meer in en zijn dochters zijn nog niet... Uh, zo ja. groot dat ze op kunnen volgen. Ja. En prins Constantijn die werkt uh, bij, bij de uh, Raad van Europa geloof ik. En die stelt tot, die heeft helemaal geen zin om koning te worden, ook geen reserve koning. Die heeft geen zin om allemaal taken op zich te nemen. En prins uh, Maurits en prinses Marilene willen dat wel bijvoorbeeld. En dat is een enig stel. En uh, prins <laughs> Bernard en, prins en prinses Anne. Maar jij ook. wil gewoon graag dat Marilene koningin wordt? Of prinses met... Uh... Ja, dat vind ik fantastische mensen. Dus, die ja. moeten dan ook forst uh, ja. uh, kunnen worden. Maar wat is nou hoop. eigenlijk de vraag of ze nog, nou, of ze is, nog uh, ooit aan de beurt of, zouden of er kunnen, er komen, zou kunnen komen of niet? Of er nog een wet zou kunnen komen dat zij ook in de opvolging kunnen blijven. Hmm. En daar ging het me eigenlijk om. En nu wordt de kring wel heel erg de pers. Maar dan moet er dat... een wet komen, Marcelo, voor het geval dat er iets gebeurt... met zowel Willem-Alexander en uh, Maxima en uh, Constantijn... Nou, dat, dat, nee, niet, niet dat ze iets met hun gevoelens willen doen. Of dat, is, dat ze niet afzien, willen, san, of uh, afzien van. Maar tegen die tijd dat dat zover is, dan kunnen we toch altijd die wet nog uh, aanpassen. Nou, nou dan gaan we nu afgepast. toch geen tijd en energie en geld insteken? Nou, ik, vind kring, ik vind dat de kring... Te klein is. Ik hoop in ieder geval dat, dat dat nog aangepast kan worden. En het, laat mijn laatste opmerking het is mijn laatste vraag. Dan laat ik het uh, met rust dan bij deze. Ja. Dat, dat, dat ik dus eigenlijk vind dat wij als Nederlanders... als we dan toch een koningshuis hebben... Ja. zouden moeten kiezen dat we een koning zou, zouden moeten kunnen kiezen... tussen de troonpresidenten die er nog zijn. En dat zou, daar heb ik ook een vraag over. Dat zou kunnen. Dan zouden we eigenlijk een soort... Uh, uh, referendum. Een, een soort idols voor uh, prinsen krijgen. Dat nee, een, een soort televisieprogramma. Uh, Linda soort de Mol. Ja, een soort ja. verkiezing. En dan kunnen voor... we allemaal sms'jes sturen. Sms nu, Constantijn, naar 1994. Uh, nee, 94. nee een, soort, een soort referendum. Of we dan ja. een, niet liever Maurits op de troon willen... in plaats van Willem-Alexander. Ja, zoiets, maar of ik zo. denk dat hij geen schijn van kans maakt. Oh. Maar ik weet het niet. Ik heb geen verstand. Jij hebt meer verstand van het Koningshuis dan ik. Ja, maar ik vind, ik vind dat als de een populairder is dan de ander, dat die ander voor moet gaan. Eigenlijk. Ja, maar dat denk er, jij nou echt dat Constantijn populairder is dan Willem Alexander? Nou, het schijnt dat Maurits uh, heel populair is. Ja, dus, maar uh, ik uh, denk uh, dat uh, we als, uh, als baas van het land willen we toch allemaal Willem Alexander. Nou, hij moet natuurlijk de kans krijgen. Goed. Het wordt inderdaad een discussie in plaats van een vraag. Ik ga, ik ga het proberen, Marcelo. En ik hoop je nog te horen. Ik wens je fijne kerst. Ja, oké. Okay. Dag. Ja, Dag. a king of beasts with quite so little hair. I'm gonna be the main event like the king was before. I'm brushing up, I'm looking down, I'm working on my board. Oh, this far, rather an inspiring thing. Oh, I just can't wait to be king. You run a long way to go, young master, if you think. No one's saying do this. Now when I said that, no I Stop that! You don't no realize. one thinks he's here! We He don't run around all day! Well, that's definitely out. We don't do it all my way! I think it's time that you and I arrange a. High Headed, count me out Out of service, out of Africa I wouldn't hang about This child is Getting wildly out de film The Lion King, dat uh, Simba, de, het leeuwtje dan uh, eigenlijk niet kan wachten tot hij koning wordt. En uh, de uitvoerende van dit liedje is Jason Weaver... die dan uh, de rol van Simba zingt. I just can't wait to be king. Anneke? Hallo. Hallo, goeienacht. Hallo. Ik heb uh, voor Marcelo nog een uh, opmerking. Dat is Margriet, <laughs> hoort nog tot het koningshuis. Ja. Dus als uh, dat noodlottige scenario wat die schetste mocht gebeuren, dan wordt Margriet koningin. En met dat Margriet koningin wordt, schuift die wet door naar haar kinderen. Oh, nee. natuurlijk. Dus dat is... Uh, en geloofd. zo is het dan allemaal weer opgelost. Ja. En verder nog een aanvulling op waarom wij minder euromunten hebben. Ja. Um, in een van de grondwetwijzigingen vroeger was het een, uh, een van de mensenrechten, dat ieder volk recht had op een wettig gegarandeerd ruilmiddel. En bij een van die grondwetswijzigingen hebben ze ruilmiddel door betaalmiddel vervangen. Huh? En vervolgens moest de middenstand gaan betalen om aan wisselgeld te komen. Ja, belachelijk. En dat hè? is een enorme ontmoediging voor het zeg maar het cash betalen. Oh. En voor het pinnen wat de, bank van de, de banken vergroot heeft. Dus ik denk dat dat een van de redenen is. En bovendien kost munt slaan kost veel geld. Ja. Dus uh, is het niet zozeer de Nederlander die zuinig is... als wel de overheid waarschijnlijk, die mm -hmm. dit wel makkelijk vindt. Het zijn ook Nederlanders, toch? Ja, dat kan je wel vertellen, Maar ik ben er nog steeds heel erg kwaad over. dat je Dus als je losse, losse euro's wil hebben in plaats van, uh, ja. van papiergeld... dat je daar extra voor moet betalen... Ja, dat daarmee is is, eigenlijk wordt eigenlijk een van de fundamentele mensenrechten geschonden. Ja, nou ja, je, je blijkbaar. Jij ja. zegt het, maar ik vind, ik vind het ook idioot. Ja. Maar goed. Ja. Dat, uh, maar dat, kennelijk heeft de Tweede Kamer weer zitten slapen. Niemand is er tegen ingegaan. En dat heeft ook te maken met dat de bankenlobby altijd heel sterk geweest is. Ja, sterker gewoon, dus toch dan de middenstand. Ja, want dat geld komt ja. de banken niet meer uit. Dus de banken kunnen er ondertussen mee speculeren waar ze zin in hebben. Ja, en wat krijg je dan? Allemaal muntjes met, uh, met, uh, ja. met uh, Belgen en Italianen en erop. De, en de winkeliers moeten betalen als je pint. Ja. Dus daar verdienen de banken goud geld mee. Ja, maar dat is en, wel weer goed voor de economie. Nou, dat is maar de vraag. Of de oh, ja. Dus als het geld bij de banken zit. Het is veel beter als het bij de middenstand zit. Oh ja. He, en, jammer. De ja. positieve noot die ik probeerde ja, in te brengen. sloeg volledig in, de plank mis. Nee. Ja. nee, want weet je, vroeger ging het geld ging door twintig handen... voor het bij de bank kwam. Ja. En nu komt het de bank niet uit. Nee. En juist dat circuleren van dat geld, dat brengt de economie op gang. Nou... Dus uh, helaas, Pindakaas, ja. daar heb ik geen positieve dingen over. Maar het koningshuis wel, gelukkig. Oké, okay. nee, maar okay. dit, en, hey, kort, krachtig en duidelijk. Dankjewel aan Ja, en nog een prettige avond. Helemaal hetzelfde. Dag. Laurens. Laurens. Ja, wat een toestand toch met die telefoon vannacht. Um, eens kijken of er ergens nog een lijntje beschikbaar is. Nee, niemand. Nou, dat is een jammer, maar dat geeft niet. Want ik kan mooi nog eventjes wat uh, vragen uh, doorgeven. Um, uh, want bijvoorbeeld Marianne die wilde weten... waarom we in Nederland niet het uh, openbaar vervoerssysteem aanhouden... dat in Londen wordt aangehouden. Want dat schijnt goed te werken en goedkoop te zijn. En eens even kijken. Nou, volgens mij ben ik anders verder goed door de vragen heen. Dus uh, mocht je nieuwe vragen hebben... ga dan vooral nu bellen naar 0800-1121. Laurens? Hé, hey Astrid. Hallo. Anders, jij had het erover dat die scheidsrechter een dode uh, spel zijn. Een dooie pier, ja. Maar uh, ook een scheidsrechter uh, heeft een functie, want uh, een scheidsrechter moet ook een conditietest doen. Echt waar? Ja. Ja, maar dat moet ook wel, want als je het niet kan bijhouden en je zegt altijd. Ja, sorry, nee, ik kon het niet zien of het rood of geel is. Nee, ik, <hijks> ik kon het niet bijhouden. Dat kan natuurlijk niet. Je moet er wel nee. bij zijn als scheidsrechter zijnde. Ja, dus ook een scheidsrechter, want ik werk om de 14 dagen werk ik bij een voetbalploeg. En die hebben een eigen scheidsrechter. En die is lid van de KNVB. En ook die moet een voetbaltest, of een rentest doen. Heel dus verstandig. Dat... Ja, en je klinkt een beetje alsof je gezakt bent voor die test. Uh, nou, ik <lacht> ben zelf geen scheidsrechter. <lacht> Oké. <Okay. lacht> maar hoe weet je het dan zo goed? Nou, uh, ik ken iemand die is strijdsrechter en die is lid van de KNVB. Ja. En uh, die heeft mij ooit eens verteld dat die een conditietest moest doen bij de KNVB in Seist. Oh ja, ja. Ja, nou ja, dat moet natuurlijk ook wel. En ik heb zelf ook een tijd gevoelbald, dus ik uh, ken die test. ja. En dat kan zowel op tijd zijn als gewoon een uh, conditietest, zeg maar. Oké, okay, maar je wordt niet uh, getest. Je, je krijgt niet een, uh, een aparte cursusbal ontwijken als scheidsrechter. Nee, dat krijg je niet. Dat lijkt me niet. nou heel relevant. Dat er gewoon tien man op je gaan schieten en dat je dan een minuut lang die ballen moet ontwijken en, en dan geslaagd bent voor je scheidsrechterexamen. Uh, dat, uh, dat zou je voor kunnen stellen aan de KVB, maar ik ja. denk niet dat daarop uh, gereageerd gaat worden. gaat worden. Dat is toch heel vreemd, ja. Hey, we hadden het net even, ja eventjes helemaal uh, buiten het onderwerp, maar we hadden het net over Nederlanders moppen en Belgen moppen. En nu krijg ik via Twitter van John Koenraads een mopje. Ik, ja. ik, moet hem, ik kan hem niet laten liggen. En ik, ik heb je nu toch aan de lijn, Laurens. Wat is het verschil tussen een mol en een metro? Nou, een mol gaat gangen en een metro rijdt onder een tunnel. Oh ja, dat is natuurlijk ook een verschil. Maar het antwoord dat uh, uh, John Koenraads in gedachten had... is uh, in een mol zitten geen deuren. Oh, oh, oh, oh, <laughs> ik vond het wel een leuk grapje. Dank je wel, Laurens. Graag gedaan. Goedendag. Dankjewel, je wel da. da. net zoiets als het is uh, geel. En als je het in je oog krijgt, dan ben je hartstikke dood. Geel, als je het in je oog krijgt, ben je hartstikke dood. Het antwoord daarop is een trein.